Goedemiddag allemaal. Ja, ik heb een uh, prachtig woord van God gekregen. Ik vond het zelf echt een heel mooi woord. Um, het was ook wel een woord wat zeg maar in ontwikkeling is. Zoals dingen allemaal in ontwikkeling zijn. En um, waar ik vandaag met u over wil hebben. Is God als kracht, God als schild. En um, ja, we kennen allemaal in het leven... Uh, situaties waarin onze ziel in benauwdheid is. Waarin we aangevallen worden van buitenaf of omstandigheden van binnenuit. Er zijn verschillende situaties in het leven waardoor we het echt moeilijk kunnen hebben. En God legde me op mijn hart om te kijken naar het verhaal van David in 1 Samuel 17... Uh, ik ga het niet zin voor zin uh, behandelen, maar dan weten we in ieder geval waar het staat. En ik ga ook nog wat andere situaties van David behandelen uit andere hoofdstukken. Maar dus naar aanleiding van het leven van David willen we kijken hoe hij dat nou deed. Hoe, hoe ga je nou schuilen bij God en hoe vind je nou je kracht bij hem? Uh, handeling of uh, 1 Samuel 17 dus. Uh, Israël uh, bereidt zich voor op een oorlog met de Filistijnen. De Filistijnen vormen constant een bedreiging voor Israël en ze hebben zich gelegerd, helemaal ten zuiden van Israël, uh, in het stamgebied van Juda, in Evis-Damin. En Evis-Damin betekent uiterste grens. Of bloedgrens. De vijand is helemaal opgedrongen tot de uiterste grens. Tot de bloedgrens. En ik dacht bij mezelf, wat is nou een bloedgrens? Want dat woord hoor je tegenwoordig natuurlijk niet zo heel vaak meer. Een bloedgrens is een grens die bevochten is echt met bloed. Waar levens, uh, ja, waar levens voor neergelegd zijn. Waar mensen hun bloed hebben laten vloeien. En dan komt natuurlijk ogenblikkelijk... Het leven van de Heer Jezus in onze gedachten, die zijn eigen bloed voor ons heeft laten vloeien. Uh, het verhaal van 1 Samuel 17, het verhaal van David en Goliath, uh, is ook eigenlijk een voorafbeelding van het leven van de Heer Jezus tegen de duivel, tegen de strijd van de duisternis, ballingschap. De Israëlieten hebben hun leger hebben ze opgeslagen in een heel tactisch, op een hele tactische plek, vlakbij het Eikendal, achter zich een berg, aan de overkant zijn de Filistijnen en daartussen in loopt een vallei. En ze hebben daar dus een leger opgesteld. En dan opeens komt er vanuit het leger van de Filistijnen... een enorme reus tevoorschijn. Goliath. Uitgat. En Goliath, die is wel drie meter lang. En Peter zijn zonen, die zijn al over de twee meter. Als ze door de deur gaan, dan moeten ze bukken. En ook nog fors van gestalte. En... Ik kan me voorstellen dat zijn al hele imponerende mensen om te zien vanwege de grootte van hun uiterlijk, hun bestuur, hun voorkomen. Laat staan als je twee of drie meter groot bent en als je dan de beschrijving leest daarna dat hij ook nog ontzettend sterk geweest moest zijn om dat te dragen allemaal dan moet dat immens geweest zijn. Maar Goliath was niet alleen groot van voorkomen... hij had ook een behoorlijke grote mond. Want hij daagde het leger van Israël, daagde die uit. En hij stond daar en hij zei... Heden, daag ik het leger van Israël, daag ik uit. En uh, ik zeg het even populair met mijn eigen woorden... de Israëlieten waren heel erg benauwd. Ze zagen op zijn uiterlijk... ze zagen op de grootte van zijn mond... En ze dachten, hoe, hoe moet het nou? En we zien dan dat Goliath, als het ware, eenzijdig probeert de regels op te leggen. En dat zien we vaak. Met uh, de werken van de duivel, tegenstand vanuit uh, het kamp van de duisternis. Wil, uh, de duisternis wil vaak eenzijdig bepalen wat er gebeurt. En dat is ook hier het geval. Goliath wil bepalen wat er gebeurt. Ik uh, pak de Bijbel erbij. We zijn dan ondertussen bij vers 4. Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gat, en zijn lengte was 6L en een span. Nou ja, ik heb dus al verteld hoe groot hij wel niet was... Um, dan in vers 9. Hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe. Hij zei tegen, tegen hem. Waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn? En bent u geen dienaren van Saul? Kiest u een man? Die naar mij toe komt. Daar heb je dus hè, die eenzijdige regels. Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Er staat hier dus heel wat op het spel. Het is niet zomaar een gevecht. De verliezende partij wordt slaaf. ...van de andere partij en gezien het postuur van die reus, ze waren doodsbang. Verder zei de Filistijn, heden hoon ik de gelederen van Israël, geef mij een man om samen mee te vechten. En toen zal en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en zeer bevreesd. Ze zagen dus wat voor ogen was. En dan komt David ten tonele. We lezen een stukje over de uh, familiegeschiedenis van David. Bij wie hij geboren is, wie zijn vader is, hoeveel broers hij heeft. En in het hoofdstuk daarvoor, in 1 Samuel 16, kunnen we lezen dat David uh, gezalfd wordt tot koning dat de profeet Samuel eigenlijk alle broers voorbij gaat. Hij begint bij de oudste, die ook groot van postuur is. Maar dan zegt God tegen Samuel... Uh -uh, kijk niet naar zijn uiterlijk. Kijk niet naar de grootte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Mensen zien aan wat voor ogen is, maar ik zie het hart aan. En ik heb een ander op het oog. En dan uiteindelijk komen ze terecht bij David, die... ...op het veld de schapen of de kudde van zijn vader aan het hoeden is. En David die heeft geleerd door de jarenlange ervaring die hij heeft op het veld... ...om eh, lekker op de harp te spelen, om daar samen te zijn met God... ...om daar liederen voor hem te zingen, om te schuilen in de aanwezigheid van God. En hij bewaakt de kudde heel nauwgezet... En die David, die wordt tevoorschijn geroepen en die wordt tot koning gezalfd door Samuel. En vanaf die dag is de geest van God is vaardig over Samuel. En over die, Samuel, of over die, sorry, over die David hebben we het hier dus, die komt dus tevoorschijn. En uh, dan staat er in uh, vers 13 dat de oudste zonen van Isaïe, die gingen op weg... Uh, met Sal mee om te vechten in het leger. En dat David, die blijft thuis om voor de kudde van uh, de vader te zorgen. Hij is ook nog werkzaam in het leger van Sal. En hij gaat heen en weer. Hij uh, is harpspeler bij Sal. En dan s'avonds komt hij terug, of omgekeerd, om uh, voor uh, de kudde van zijn vader te zorgen. En dan uh, komt de Filistijn, die komt 40 dagen lang, komt hij tevoorschijn om daar te brallen tegen de Israëlieten. Om daar het leger van God te honen, te beschimpen. Want dat is wat je doet. Als je iemand hoont, dan beschimp je als het ware iemand. Als je het in het woordenboek opzoekt, dan kan er ook staan... dan daag je iemand uit. Maar het is niet uitdagen op een positieve manier. Het is uitdagen in de zin van op iemand neerkijken. Je hoont iemand. En veertig dagen lang gaat deze Filistijn Goliath... Uh, komt hij tevoorschijn en stelt hij zich op voor dat leger van Israël en zegt hij zijn woorden van wie wil met mij vechten. En alleen al door zijn postuur en door zijn houding worden ze heel erg bevreesd en ze beven allemaal als een rietje. Eigenlijk op een van die momenten vraagt vader Izi aan David van ga toch eens kijken hoe het met je broers gaat. Zou je alsjeblieft wat voedsel naar ze willen brengen en willen informeren naar hun welstand en neem alsjeblieft een levensteken uh, met, ze, uh, met je mee van hen. Want ik wil weten dat het goed met ze gaat. Neem lekker wat voedsel mee en uh, ook voor die bevelhebber en kijk hoe het met ze gaat. En David die doet dat, die laat zijn kudde heel eh, plichtsgetrouw achter onder de hoede van een verzorger. En die komt net aan bij het wagenkamp van de Israëlieten, als daar die Goliath weer verschijnt. En daar weer met zijn gebral begint. En eh, dan gaan we even kijken bij vers vanaf 21... 23, nee. Terwijl hij met hen sprak, zie, de kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit gat, uit de gelederen van de Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden, dus dezelfde woorden als hij die al die dagen gesproken had. En dan staat er een heel kort zinnetje. En David hoorde ze. Iedereen, Iedereen had die woorden gehoord. Maar ze waren allemaal bang en bevreesd geworden. Er stond van niemand dat ze die woorden hoorden, dat het echt tot ze doordring. Maar hier staat en David hoorde ze. Op David drong waarschijnlijk de omvang van die woorden, de geestelijke impact door. Maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchten zij alle voor hem weg en waren zeer bevreesd. Nou David die vindt dat helemaal niks en die gaat eh, vragen, die gaat rondvraag doen bij de mannen. Wat is de beloning van de man die deze Filistijn verslaat? En dan zeggen de mannen tegen hem de beloning zal groot zijn, een drievoudige beloning. Eh, grote rijkdom, mag trouwen met de dochter van de koning en het huis van eh, je vader wordt vrijgesteld van lasten. En dan zegt David in vers 26b. Wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en die de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? David stelt de dingen even precies zoals ze zijn. Dit is namelijk wat die onbesneden Filistijn doet. Hij smaadt het leger van God. Israël is niet zomaar een leger. Israël is Gods leger. En op het moment dat je het leger van God beschimpt... dat je het leger van God hoont... hoon je God zelf. En door het woord te gebruiken... onbesneden Filistijn... schept David de geestelijke afstand... Tussen die onbesneden Filistijn Goliath, die geen verbondsrelatie heeft met God, en het leger van Israël. En hij voegt bovendien nog het woordje toe: De levende God. God is niet doof, God is niet blind. God is: Hij is de schepper van hemel en aarde. Van alles wat er opleeft. God hoort. God ziet. God weet precies wat er gebeurt. En hij heeft de macht om in te grijpen. En deze Goliath bij wijze van spreken te vermorzelen. Dus David die spreekt hier eventjes gewoon geestelijk. De situatie zoals die is. Nou het volk zegt weer dit en dat zal hij dan doen. En dan Eliab zijn oudste broer die hoort hoe hij tot de mannen spreekt en die wordt woedend in vers 28. Toen Eliab zijn oudste broer hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei, waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede heb je die paar schapen achtergelaten? Ik ken jou wel, ik ken je overmoed wel en ik ken de slechtheid van je hart wel. Je bent gekomen om het vechten te zien. En zegt David, wat heb ik nou weer gedaan? Ik doe toch niets verkeerd? Een andere vertaling zegt, heb ik er geen reden toe hè, om te komen? En dan doet hij iets heel belangrijks. Hij wende zich namelijk af. Zijn oudste broer, die was waarschijnlijk jaloers. Punt 1, was die gepasseerd toen Samuel, de profeet uh, iemand uit het gezin ging zalven. Ze dachten allemaal, dat zal de oudste broer wel zijn. Maar nee, de oudste broer wordt gepasseerd en de jongste broer wordt tevoorschijn uh, geroepen. Hij voelde zich vernederd en waarschijnlijk is dat al die tijd nog onderhuis door blijven sudderen. En dan nu komt dat jongste broertje, die komt dan hier eventjes de boel op stel te zetten om te vertellen hoe het ermee staat. En wat er zal gebeuren met de man die, zeg maar, die onbesneden Filistijn verslaat. Want dat hij de gelederen van de levende God, dat hij die hoont. En dat zint hem natuurlijk helemaal niet, want dat had hij moeten doen. Dus er zijn genoeg redenen om op te noemen waarom hij kwaad kon zijn. Maar hij gooit het dus daarop. Maar David, die is gewoon heel slim. Hij ziet gewoon voor wat het is. Het is een ontmoediging en hij wendt zich af. Hij wendt zich van zijn ontmoediger af. En dat is eigenlijk zo waar dit verhaal om gaat. Het gaat over grenzen. Grenzen die bevochten worden. Iedere keer als we grenzen in ons leven stellen, hebben we te maken met oppositie. Hebben we te maken met strijd van de duisternis. Het kunnen gewoon in het natuurlijke grenzen zijn, maar het kunnen ook geestelijke grenzen zijn. En we zien hier Goliath die heel, eh, eigenlijk heel duidelijk de grenzen bevecht. En die oprukt en die gewoon de mensen uitdaagt. Maar we zien hier ook eigenlijk de oudste broer die een grens overgaat. Hij beschimt David, terwijl hij tot koning gezalfd is. Hij heeft het recht niet om dat te doen, want God heeft hem gezalfd. En David wendt zich af. En dat is een hele goede reactie. En dan zegt David... Oh, nou, de woorden van David die komen dan ook bij uh, Sal in het terecht En hij laat David uh, bij zich roepen. En David zegt tegen Sal... Laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. U die naar zal gaan en met deze Filistijn vechten. En David zegt hier iets heel belangrijks. Hij zegt... Als het ware laat de uiterlijke omstandigheden niet zorgen dat je innerlijk benauwd wordt, dat je innerlijk je hart zingt als het ware. Blijf de dingen zien zoals ze zien, zie in het geestelijke. Soms kan iets in het natuurlijke zo op je afkomen dat je de moed dreigt te verliezen. Maar zie dan de situatie, hoe die ten diepste is. En zie wie jij zelf bent. Een kind van God, gerechtvaardigd door het bloed van Jezus Christus. Je staat recht voor God. En niemand heeft het recht om jou aan te klagen. Niemand heeft het recht om jou te beschimpen. En zo is het ook goed om geestelijk grenzen te stellen. Afgelopen weken hebben Peter en ik best wel een beetje een strijd meegemaakt van uh, dichtbij... Iemand die wij heel goed kenden... Uh, die moest naar een verpleeghuis toe. En ze wou dat absoluut niet. En, maar ze, de dokters vonden wel dat ze daar aan toe was. Dus het werd een gedwongen plaatsing. En het werd niet zomaar een plaatsing... het werd een plaatsing op een gesloten afdeling... in het slechtste verpleeghuis in Amersfoort. En niet alleen het slechtste verpleegtehuis van Amersfoort... maar... Het verpleeghuis had een aantekening van de slechtste verpleeghuizen van Nederland, bij het rijtje van de tien. Dus Peter en ik, we keken elkaar aan en we zeiden, uh -uh, wie is deze onbesneden Filistijn? Wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Want deze vrouw die hoort bij ons en wij staan voor haar op de bres en wij gaan voor haar vechten. En wij staan niet toe dat deze situatie die God geen eer aan doet, dat die doorgaat. Nou om een lang verhaal kort te maken, er is dus iets heel bijzonders gebeurd, want... Uh, uh, de dokters hebben nog een keertje opnieuw de situatie bekeken. En in een spoedvergadering hebben ze besloten dat ze naar een ander verpleeghuis mocht. Dus dat was puntje nummer één. En wij al helemaal, yeah. Maar we dachten, die geslotenheid, gesloten afdeling moet er ook nog af. Want ze hoort niet op een gesloten afdeling. En we hebben gebeden en we hebben gebeden. En ik had het gevoel dat de boel op slot zat. En toen kwam ik bij het verhaal van de kampvechter... Ik denk, Heere Jezus, u bent onze kampvechter. U bent onze kampvechter. U heeft die strijd beslist op Golgotha. Wilt u maar voor haar zaak opkomen. En ik had het gevoel alsof de deuren opensprongen. En twee dagen later hoorden we... dat de bepaling gesloten afdeling eraf is. En ze zit nu op een kamer heerlijk met een balkonnetje op een open afdeling. En ze mag overal naartoe met rolator. En we waren zo dankbaar. En dat is binnen tijdsbestek van één week is dat gebeurd. En dan denk ik, wij mogen ook geestelijk grenzen stellen. Als iets niet goed is, dan kunnen we er wel in meegaan. Maar we kunnen ook zeggen, oh, wie is die onbesneden Filistijn... die de gelederen van de levende God durft te tarten, durft te honen. Dit is niet juist. En wij gaan op het gebied staan wat Jezus voor ons bevochten heeft. Nou, dan gaan we weer even terug naar het verhaal. Uh, David zegt dus tegen Saul... Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Nou, en dan zul je denken dat Saul superblij is. Hè? Van, yeah, eindelijk iemand die uh, voor ons gaat vechten. Hè, we hebben iemand die het tegen uh, Goliath gaat opnemen. Maar niets is minder waar. Weer een ontmoediging. Maar Saul zegt tegen David... Je bent niet in staat om naar deze Filistijn te gaan en met hem te vechten. Je bent nog maar een jongen. En hij is al een strijdbare man vanaf zijn jeugd af. Met andere woorden, hij is een gemene straatvechter die zijn sporen wel verdiend heeft. De littekens staan als het ware in zijn gezicht. Hij is groot en sterk en gemeen. En dan zal je denken dat David waarschijnlijk wel ontmoedigd is door deze woorden. Eerste broer... En dan zal, van wie hij eigenlijk, eh, voor wie die wil uitkomen. Maar nee hoor, heel rustig weerlegt David de situatie. En hij zegt, in vers 36. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. En zo zal deze onbesneden Filistijn zijn. Als één van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. En David, die spreekt hier geestelijk volwassen taal. Hij laat namelijk zien dat de oorsprong van zijn kracht bij God ligt... De oorsprong van iemands kracht ligt niet in hoe groot iemand is, hoe grote mond iemand heeft, hoe die kan brallen. De oorsprong van iemands kracht ligt bij God. En God heeft David in staat gesteld om beren te verslaan, met leeuwen te vechten, om ze aan God te scheuren. En dat is niet in menselijke kracht dat je dat kan doen. Daar heeft God hem de moed en de kracht en het inzicht voor gegeven. En die ervaring uit het verleden, die maakt dat David ook moed heeft voor de toekomst. Dat hij hoop heeft, dat hij moed heeft voor de toekomst. En hij zegt ook, deze oorlog is niet onze oorlog, deze oorlog is Gods oorlog. En dan zegt Saul uiteindelijk, ga dan. De Heer zij met je. Saul geeft hem zijn zegen mee. En daarmee is, komt hij dus officieel uit voor het leger van Israël. En dan vervolgens krijgt David van Sal de bronzen helm op zijn hoofd... de zware kleren aan, enzovoort, enzovoort. David, of uh, Sal geeft aan David wat hij belangrijk vindt... namelijk een uitrusting om te kunnen overleven. Maar David zegt, uh, ja, sorry uh, beste Sal, zo kan ik niet lopen... ...ik doe wel wat ik gewend ben. En hij pakt dan... ...en wat trouwens ook heel opmerkelijk is, bedenk ik opeens... ...hier zijn de rollen omgedraaid, hè? want de wapendrager krijgt de wapenrusting... Maar hij zegt nee, ik wil het niet, want David is innerlijk getooid. Hij is innerlijk getooid met een strijdvaardigheid, al hadden er wel honderd reuzen voor hem gestaan of duizend reuzen. Het had hem niet uitgemaakt, want hij wist dat er iemand achter hem stond die groter was en sterker was dan wat voor reus dan ook. Oké, okay, David die gaat dus op pad met zijn eigen uitrusting, met zijn herderstas, met een slinger en hij pakt uit de rivier, pakt die vijf gladde steentjes. En David die heeft met die slinger en met die steen, heeft hij geleerd om wilde beesten, gevaarlijke beesten te verjagen. En in uh, richtere uh, 20 is het geloof ik, ja, berichteren 20 vers 16, kunt u nalezen thuis dat er in het leger van Israël 700 man was die linkshandig met de slinger zo nauwkeurig konden schieten dat ze nooit hun doel misten. Met andere woorden, het waren scherpschutters en David die was ook zo'n scherpschutter, hij miste nooit zijn doel omdat hij ging in de kracht van de levende God. En toen ik daarover nadacht, dacht ik, we mogen allemaal scherpschutters zijn voor God. Ons gebed in de naam van Jezus mist nooit zijn doel. En we kunnen wonderen zien als we gaan in zijn kracht. Niet zomaar lukraak een tekstje pakken en zeggen in de naam van Jezus en dan erop losrammen. Nee, vanuit het contact en de openbaring van de levende God een levend woord aangereid krijgen en die zijn werk laten doen in de situatie en daarna handelen en dan zal je zien, als je dan bidt in de naam van Jezus, dan ben jij een scherpschutter en dan mag je als het ware weten dat jouw gebed in de naam van Jezus werkt als een kruisraket en dat dat het onmogelijke mogelijk maakt, want wij zijn ook niet zomaar een leger wij zijn ook Gods leger. Wij zijn geroepen om in deze wereld verschil te maken. In de duisternis. Om de werken van de duisternis af te breken. Nou ja, dan komt die Filistijn. Die komt dan gaandeweg dichter bij David. En die ziet dan dat hij een jongen is. En dat hij een stok bij zich heeft. En dan zegt, nu ben ik soms een hond dat je meld me afkomt met een stok... En dan vervloekt hij David bij de naam van zijn goden. Nou, David is er niet van onder de indruk... En in spreuken staat ook een ongegronde vloek zal niet landen. Wij hoeven niet onder de indruk te zijn als mensen ons vervloeken, als mensen boze dingen over ons zeggen. Wij mogen weten wie we zijn in Christus en dat we een God hebben die ons beschermt. En als we dicht bij hem blijven lopen en als we weten dat we in Christus zijn rechtvaardigheid uitwandelen in deze wereld, dan kan niets ons raken. Nou, dan zegt uh, de Filistijn, kom maar naar me toe. Dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en de dieren op het veld. Maar David is dus totaal niet onder de indruk van deze woorden. Hij zegt, u komt naar mij toe met een zwaard, ik met een speer en een werpspies. Maar ik kom naar u toe... In de naam van de Heer van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond heeft. En vandaag zal de Heer u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan. Uw hoofd van u wegnemen en ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. David zag op God. Hij zag niet op de duivel. Hij zag niet op hoe groot Goliath was. Een van de dingen waarom David zo krachtig was, was dat hij altijd op God zag. Hij liet zich niet afleiden. En hij profiteerde over Goliath, wat Goliath over hem gezegd had. Hij draaide de rollen om, maar hij zegt, ik kom in de naam van de levende God. Nou, en dan komt Goliath in actie. Die komt naar voren... Maar dan neemt David het initiatief over. Hij ziet wat de vijand van plan is. En hij snel tevoorschijn neemt het initiatief over. Pakt in zijn herderstas een glad steentje. En doet hem in zijn slinger. En voordat Goliath weet wat er aan de hand is... heeft hij hem al te pakken recht tussen zijn ogen. En hij valt voorover weer. Morsdood. En de Filistijnen en de Israëlieten kijken toe... En ze weten niet hoe ze het hebben. David die heeft geen zwaard bij zich. Dus hij gaat naar die onbesneden Filistijn toe. Pakt zijn eigen zwaard uit de scheden en hakt zijn kop eraf. Wat een vernedering. Wat een vernedering ten overstaan van het eigen leger. Die dacht van ha, zo meteen zijn ze ons tot slaaf. En dan heeft David... Dat ellendige grote hoofd van Goliath in zijn handen en het bungelt haar, vernedering ten top. En dan moet u ook even denken aan Colossense 2 vers 15, waarin staat dat Jezus Christus de overheden en machten openlijk tentoon heeft gesteld door te triomferen aan het kruis van Golgotha. En dat mogen wij weten, dat onze strijd is voor ons bevochten. Wij hoeven hem niet zelf te bevechten, hij is al bevochten. En wij mogen de overwinning van Jezus Christus uitdragen. En dat is dan ook wat de Israëlieten doen. Die dragen de overwinning van David uit. En opeens staan ze als een man op. En je, yeah! juichend gaan ze met z'n allen achter de Filistijnen aan. Tot aan Ekron. En Ekron betekent uitroeiing. Dus zo roeien de Filistijnen, roeien ze uit. En dan zien we dus hoe hier een situatie volledig tot winst kan omdraaien... van iemand die niet onder de indruk is van het werk van de duisternis. Maar die kijkt op wat God aan het doen is en wat God zegt. En die in zijn eentje bereid is om een hele lege macht te trotseren. Omdat die weet, één persoon met God staat altijd in de overwinning. En dat is dus een hele duidelijke uiterlijke grens... Maar als we dan even verder gaan in het verhaal, dan zien we in een paar hoofdstukken verder, zien we David en Nabal in 1 Samuel 25. David die uh, stuurt knechten naar Nabal en die zegt... Ik vertel het even heel populair met mijn eigen woorden. Die zegt: uh, vraag aan Nabal of hij nog iets voor de knechten over heeft. De schaapscheerders, die zijn bij onze knechten geweest. Niemand heeft ze kwaad gedaan. En is er nog iets wat zijn hand kan vinden? En dan zegt Nabal: waarom zou ik mijn kostbare water, waarom zou ik mijn kostbare voedsel uh, delen? Met knechten van iemand anders. Ik pijnst er niet over. En dan wordt David, hij wordt woest. Hij, bes, hij besluit om ten strijde te gaan. En om die nabal eigenlijk uit te roeien. Hij is woest. En dat komt dan de vrouw. Nabal heeft een hele verstandige vrouw, Abigail. Die komt dat te oren. En die denkt, oh jeetje, wat heeft hij nou weer gedaan. En ze gaat met een enorme lading eten en voedsel. Gaat ze naar David toe. En uh, ze knielt als het ware voor hem neer. En ze zegt, mogen God u behoeden. Mogen God u behoeden. En waarvoor dan? Nou namelijk dat uw hart uh, zich niet stoot aan een steen. Dat u niet innerlijk aanstoot neemt aan deze man. Dat u niet het recht in eigen hand neemt om op te komen voor uw eigen rechtvaardigheid. En dan David komt tot zinnen en die denkt, ze heeft gelijk. Bijna, bijna was ik, had ik mijn eigen verlossing bewerkt. Bijna, maar deze vrouw heeft me gewaarschuwd. En ik zie daar de hand van God in. Want bijna had mijn hart aanstoot genomen. En dan zie je dus dat David ook een innerlijke grens trekt. Hij staat niet toe dat zijn hart... Aanstoot neemt. Hij staat niet toe dat, dat hij struikelt als het ware innerlijk. En dat staat ook in Spreuken 4: dat je je hart moet behoeden boven al wat er te behoeden valt, want daaruit komt de bron van het leven. En dan zie je eigenlijk dat David zegt: van nou, God zoekt het maar uit wat hij met die man gaat doen. Ik brand me er niet meer aan. En dan komt Abikeel, die komt dan thuis en die vindt eh, nabal, eh, treft ze aan, dronken, feestvierend enzovoort. En ze denkt, dit is geen goed moment om het te vertellen. En dan de volgende ochtend, als de wijn uit hem is, dan vertelt ze wat, hem gedaan, wat ze gedaan heeft. En dan kunt u iets heel opmerkelijks lezen... Dan kunt u lezen dat er staat in hoofdstuk 25 zijn hart bestierf het in hem. Dus vanaf dat ogenblik werd Nabal die werd zo ontzettend kwaad dat hij innerlijk eigenlijk aan doodgaan was. En dan tien dagen later wordt hij zo getroffen door God dat hij ook daadwerkelijk sterft. En dan zegt David, de Heer heeft het opgenomen voor mij. Ik dank God. Ik dank God dat er, niet onschuldig bloed, of dat er geen bloed aan mijn handen is gaan kleven. Maar dat ik het aan God heb overgelaten. En dat hij voor mij heeft afgerekend als het ware met mijn vijanden. Dan zien we ook David en Saul Ook weer zo'n grenssituatie. David sloeg nooit de hand aan de gezalfde van de Heer. Sal was de gezalfde van de Heer. En ook al deed Sal superstomme dingen... en uh, was er een boze geest over hem gekomen... en had God hem verworpen... David zegt, hij blijft de gezalfde van de Heer. En tot twee keer over krijgt hij de kans om Sal te doden. Maar dat doet hij niet, omdat hij een innerlijke grens heeft getrokken. Hij had een innerlijke grens getrokken om met respect met de gezalfde van de Heer om te gaan. En er kwam nooit een kwaad woord over zijn lippen over Saul. Hij moedigde eigenlijk iedereen aan... om ook goed te handelen naar Saul toe. Om goed over hem te praten. En om altijd het goede te zoeken. En zelfs als Saul dan dood is... terwijl hij hem zo naar het leven stond... dan zegt de bode die hem uh, het slechte bericht komt brengen... die zegt dan tegen David van... Uh, ik heb uh, dook lief met... Uh, ik heb hem doodgestoken. En dan zegt Saul: Dood deze man. Dood deze man. Want hij heeft het gewaagd... Om zijn hand uit te strekken naar de gezalfde van de Heer. En dan zien we dus hier ook weer een principe. Een grens die bewaakt wordt. En dan het laatste stukje. In 1 Samuel 30. Dan zien we hoe David met zijn mannen bij Ziklag aankomt... en hoe daar de boel compleet platgebrand is. De Amalekieten hebben daar flink huisgehouden... en hebben vrouwen, kinderen uh, uh, meegenomen... en uh, als gevangenen meegevoerd. En David en zijn mannen die komen terug van de strijd... en die zien dan wat er gebeurd is. En dan staat er dat ze huilden, ze huilden... tot ze geen kracht meer over hadden om te huilen... En dan vervolgens, ik geloof dat het in vers 6 dan staat, keren de mannen keren zich tegen David. Ze nemen het David als het ware kwalijk uh, wat er gebeurd is. En dan lezen we dat David ook bevreesd werd, dat hij benauwd werd. Maar wat gaat hij doen? David gaat schuilen bij God. Hij ging zijn kracht bij God, ging die zoeken. Ik pak eventjes het hoofdstuk erbij, dat ik ook het vers kan voorlezen. 1 Samuel 30 David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En dat is precies het enige en het juiste wat je kan doen als je kracht in het nauw wordt gebracht... als je je benauwd voelt... He, smal van hart... ga dan naar de God... bij wie geen benauwdheid is. Toen Peter Poosje geleden geopereerd werd... aan pacemakerwissel... toen zat ik ook best wel even in benauwdheid. En wat ben ik gaan doen? Ik ben gaan schuilen bij God. Ik heb gezegd, heer, ik ben benauwd. U ziet dat hij zo meteen weggevoerd wordt voor de operatie. Het is misschien niet zo'n hele grote ingreep... Maar ik voel me wel benauwd en ik vraag of u in mijn benauwdheid komt. Want waar u bent, daar kan geen benauwdheid bestaan. En dan zie je dat God je hart wijd maakt. Dan zie je dat God je kracht geeft, dat hij je moed geeft om door te gaan. En dat zien we ook bij David. God. Uh, geeft hem kracht om door te gaan David raadpleegt ook uh, God van wat moeten we doen, moeten we ze achtervolgen gaan we ze inhalen God zegt ga ze achtervolgen want je gaat ze zeker inhalen dat doen ze dan en dan zie je ook een hele wonderlijke voorziening van God want opeens treffen ze daar midden in het veld een Egyptische man aan die daar is achtergelaten door het vijandelijk leger en deze Egyptische man, die kan dan nadat hij, dat ze eten en drinken hebben gegeven, vertellen waar het vijandelijk leger zich bevindt. En zo geeft God de overwinning. Ze hakken op het leger in, van de vroege ochtend tot de late avond. En ze nemen iedereen weer mee terug. Vrouwen, kinderen, de hele buit, alles wat is meegenomen. Plus nog een extra buit. En die wordt dan verdeeld onder uh, zeg maar, uh, de plaats die David heeft aangedaan. En zo zie je, als je bij God gaat schuilen, kan God je benauwdheid ombuigen naar een zegen. En dat is denk ik ook waartoe we vandaag worden aangespoord. Toen ik vandaag, uh, toen ik nadacht over deze dag, had ik het zo op mijn hart liggen voor deze gemeente, eigenlijk twee weken geleden al, om... Uh, Toe te spreken, bemoediging en kracht om te schuilen bij God. Om grenzen te trekken, daar waar die gesteld moeten worden. Kijk waar grenzen, uh, waar ze lopen. Kijk wie gezalfd is en wie niet gezalfd is. Kijk waar het geestelijke bevochten wordt. En ga gewoon op het gebied staan wat God je gegeven heeft. En als mensen beschimpend over je praten, weet dan hoe God over je praat. Spreek zijn woorden, hef je hoofd omhoog en weet dat je een gerechtvaardigde van God in Christus Jezus bent. En laten we met z'n allen schuilen bij God om één van hart en één van ziel op te rukken in deze vijandelijke wereld. Want Jezus is gekomen om de machten van de duisternis ongedaan te maken. En daarvoor is zijn gemeente hier op aarde. Niet om de strijd tegen elkaar te voeren, maar om de strijd te richten naar buiten toe. En ik, ja, ik hoop zo dat er hier iemand is die denkt van nou ik kan hier, kan ik misschien net wat mee. Dit had ik misschien net nodig voor vandaag. Onze God is een kracht en een schild. Hij is een toevlucht voor degene die naar hem vluchten. En ik denk dat er in deze gemeente ook scherpschutters zijn. Mensen die geleerd hebben, om door de jarenlange ervaring die ze hebben opgedaan, heel trouw in het gebed, scherp te schieten voor Jezus. En ik wil u opmoedigen, pak vandaag uw vaardigheden weer op. Zet een streep waar dat nodig is. En ga lekker verder met de Heer. En daar wou ik het voor nu bij laten. Dank u